op jouw c zandvoort. En ja, de jongens zijn al gestart. De Firebeats. een speciale Amsterdam Dance Event Mix. Speciaal voor Ziet. De heren Timo en Jure. Dat zijn de heren achter Firebeat. Ja, ze, zijn, uh, ze hebben elkaar ontmoet op school in Tilburg. En ja, in 2008, toen ging het helemaal los. Ze begonnen met de track uh, Speak Up. En werd gevolgd met de track uh, We're Going Back. Ja, deze plaat uh, heeft het heel goed gedaan. Of onder andere Slam FM, Radio 58. En natuurlijk hebben we hem ook hier bij Ziet regelmatig voorbij kunnen horen komen. Ja, in 2010 heeft het label Flamingo uh, hen ontdekt. En ja, dat heeft verder geen introductie nodig. Ze hebben een plaat uitgebracht op het dochterlabel Blackbird. Ja, samenwerking met Joe Suckey was ook het gevolg. De track Hidden Sound was uh, tot gevolg en die heeft gescoord als een malle. Namelijk nummer 7 in de Beatport Charts. En ja, dat werd helemaal gek gedraaid door de Swedish House Mafia. David Quetta, Lateback Luke. Ja, Dirty South, uh, Chocolate Puma, Chris Lake. Ja, en vele anderen. Ja, dan 2011 uh, starten de firebeats met de track It's Like That 2011. Een remake van de welbekende track... En ja, deze track werd direct opgepikt door Steve Angelo. Met als gevolg dat in de clubs het helemaal gek ging. En deze plaat eindigde op diverse nummer 1 posities in vier verschillende landen. Ja, dan gaan we even vooruitkijken met wat de rest gaat brengen in 2011 en 2012 natuurlijk. Want ze gaan maar door. En ja, er komen nieuwe samenwerkingen aan. Nieuwe platen komen eruit. Onder andere op Size Records, Defected, CR2 en Nervous. Uh, samenwerkingen met Chocolate Puma en Funkerman. Uh, Kick-ass DJ performances en remixes komen eraan. Ja, en dan enkele namen hiervoor zijn... Flowrider, Timbaland, Future, Missy Elliott, Snoop Dogg. Uh, en ja, deze jongens die zitten dus niet stil. Ik zou zeggen, ik ga mijn mond houden. Ga genieten van hun mixtape. Dit zijn de Firebeats. Tot aan 11 uur op jouw ZFM's antwoord. See het in the house.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 Example, should een a suit, it's een cause, Bundab h h h En Met deze avond een speciale Rief, ja wat zeg ik Een hele speciale Amsterdam Dance, Dance Event Set uh, van de Firebeats Hartstikke bedankt voor het luisteren deze week Weer naar het en volgende week vrijdag Zelfde tijd, zelfde plaats Dus gewoon 9 uur op jouw 106.9, 104.5 Zijn we weer bij je, tot Ziet